...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik de met het NOS Journaal. De Belgische staatssecretaris Schoepen wordt verdacht van handel met voorkennis. In mei verkocht hij een pakket aandelen van de Belgische bank KBC... ...vlak voordat de overheid de bank financieel te hulp schoot. Hierna kelderde het aandeel KBC meer dan 30% op verzoek van de Belgische beurswaakhond onderzoek justitie of schoepen voorkennis had bij de verkoop van zijn aandelen. Mogelijk wist de staatssecretaris van Mobiliteit van collega's binnen het kabinet dat er een nieuwe reddingsactie zat aan te komen. Op het stadhuis in Amsterdam is vanochtend overleg geweest tussen burgemeester Cohen en de korpsleiding van de politie. Wat er is uitgekomen is nog niet duidelijk. Aanleiding voor het overleg was de taxiruzie van afgelopen weekend op het Leidse plein, waarbij een chauffeur een klant doodsloeg. Cohen wil met de politie afspraken maken over meer toezicht. Waarschijnlijk komen er in het weekend extra politieagenten en gemeentelijke toezichthouders op drukke taxislandplaatsen. In Amsterdamse taxiewereld zijn al jaren problemen. Volgens de gemeente en taxibedrijf TZA zijn ze verergerd door de liberalisering van de taximarkt in 2000. Staatssecretaris Huizinga heeft al gezegd dat gemeenten meer zeggenschap krijgen over taxivergunningen. In Los Angeles heeft een computer 8750 namen getrokken... van fans die de herdenkingsdienst voor Michael Jackson mogen bijwonen. Ze krijgen allemaal twee gratis toegangskaartjes. Meer dan anderhalf miljoen mensen hadden zich voor een kaartje ingeschreven. De herdenkingsdienst is morgen in het Staples Center in Los Angeles. Michael Jackson repeteerde daarvoor de reeks comeback-concerten... die deze maand in Londen van start hadden moeten gaan. De herdenkingsdienst, die morgenavond om 7 uur Nederlandse tijd begint... wordt door de NOS op Nederland 3 uitgezonden... De familie van de overleden popzanger heeft de livebeelden gratis aan alle tv-stations aangeboden. Ook komt er een livestream op internet. De verwachting is dat miljarden mensen naar de herdenkingsdienst zullen kijken. Het weer vanochtend zon, vanmiddag bewolkt en enkele regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Temperatuur van 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het, NOS.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 alle fangen voor Freude an zu wein. We grillen die Mamas kochen en we saufen stam. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangen, Baum, und Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch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 The return and a riot of ten while the injured lay. pain in the city injured lay. The a the pain in the city in the I side, one does go, it's on our side. It, to be, it, to, be it to be done, it's a pity, it's a pity, it's a pity right side one go, right it's side. One, and it when we don't be done. When in the face, the world done. I said, one does go, it's on our side. side. zomer in Zandvoort. Goede zomer op CFM. That same